11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Oud-GroenLinks-leider Femke Halsema vindt dat haar opvolgster Jolande Sap... nog politieke intuïtie moet ontwikkelen. In een interview met NRC Handelsblad zegt ze dat het haar pijn doet... om GroenLinks te zien worstelen. Dat heeft ten dele te maken met Sap, zegt Halsema. Sap zei onlangs dat de leiderschapswisseling bij de partij... een van de oorzaken is van de lage peilingen... Die peilingen kunnen volgens Halsema knagen aan het zelfvertrouwen en de creativiteit van een politicus. Zelf kijkt Halsema met tevredenheid terug op haar carrière. Als voorbeelden noemt ze haar pleidooi voor liberalisering van de arbeidsmarkt... en het consequent verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid. Veel jongeren beginnen al voor hun achttiende met rijles. Volgens de brancheorganisatie BOVAG maakt 20 tot 30 procent van de jongeren van 16,5 en 17 jaar gebruik van deze regeling. Sinds 1 november kan dat. De jongeren kiezen vrijwel allemaal voor de variant waarbij ze op of rond hun 18e verjaardag pas praktijkexamen doen. Eerder examen doen kan ook, maar dan mogen ze tot hun 18e alleen onder begeleiding de weg op. En daar kiest bijna niemand voor. Het aantal vakantieboekingen voor deze winter is gedaald. Ten opzichte van vorig jaar hebben ruim 6 minder mensen een reis geboekt. Wintervakanties naar Egypte hebben de grootste klap gekregen. Uit cijfers van GFK Travel Scan blijkt dat het aantal boekingen naar dat land met 30 is gedaald. Ook Griekenland is een stuk minder populair. Mexico en de Verenigde Staten zijn populairder geworden als wintervakantiebestemming, al dus GFK. De euro is niet echt geliefd. Dat blijkt volgens het genootschap Onze Taal door het uitblijven van koosnaampjes voor de munten en bankbiljetten. Onze taal wijst erop dat na tien jaar er nog geen bijnamen zijn voor euro, munten of biljetten. Dit in tegenstelling tot het gulden tijdperk, waarin tien cent een dubbeltje was en een briefje van honderd een snippen. Dan nog het weer, bewolkt en lichte regen bij vijf tot tien graden. Ook rond de jaarwisseling is het regenachtig, maar wel zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Kamerbreed. Presentatie Kees Boonman. Goedemorgen zonder Margriet Vromans vandaag. Aan tafel drie voorzitters. Fred de Graaf, de voorzitter van de Eerste Kamer. En hij is lid van de VVD. Herman Bolhaar, hij is voorzitter van het college van procureurs-generaal. Zeg maar de hoogste man bij het openbaar ministerie. En hij bewaakt onze rechtsorde. En Seibold Noorda, hij is voorzitter van de Vereniging van de Universiteiten. De politiek de rechtsorde en het onderwijs, hebben wij daar nog wel vertrouwen in. Daar hebben we het over vandaag, op oudjaar. Goedemorgen allemaal. Morgen Goedemorgen. Ja, Zoals altijd eh, beginnen we met eh, de kranten... en dan valt ons oog eh, natuurlijk op eh, het Algemeen Dagblad... 30.000 agenten vannacht in touw. Extra bewaking eh, is er, er komt eh, snel recht. Als je iets uitspookt, krijg je ook een hogere straf dan normaal... Um, ja, dat is wel een goede vraag aan u, meneer Bolhaar. Het lijkt alsof het land op oorlogsterkte is, terwijl het gewoon oudjaar is. Nou, laten we vooral hopen dat het een, dat een goed feest wordt... En uh, daar ga ik eigenlijk ook vanuit dat het een leuk feest wordt. Maar voor het geval er uh, toch mensen zijn die het, die het minder leuk willen maken... is, dat, is het helaas nodig om daarvoor voorbereid te zijn. Ja. Ja, maar betekent dat bijvoorbeeld dat u als uh, hoogste man bij het Openbaar Ministerie... niet achter de oliebollen zit, maar ergens uh, in een toren met een verrekijker... met allemaal schermen en lichtjes en telefoons het land in de gaten houdt? Of hoe moet ik me dat nou, voorstellen? Daar komen gelukkig geen verrekijkers aan te passen. Dus, uh, ik hoop wel, uh, zoals vele collega's, nog wel enigszins ontspannen bij te kunnen zitten. Maar we zijn, uh, we zijn wel bereikbaar en wij draaien ook uh, piketdiensten. Dus als het nodig is, dan, uh, dan kunnen we beslissingen nemen. En onze collega's te, ter plekke die zijn natuurlijk gewoon in dienst. Ja. Dus er, wordt, er zijn veel mensen die aan het werk zijn. Ja, maar goed, 30.000 agenten in touw. Ik bedoel, dat als je zo'n kop ook ziet in het AD, wat, wat is er aan de hand? Ja, dat, dat, dat, is, dat is wel een goede vraag. Het, is, uh, het zou natuurlijk met veel minder moeten kunnen... Het zou met veel minder moeten kunnen. Uh, maar we hebben ook wel gezien uh, de afgelopen, afgelopen jaren... Dat, uh, dat het helaas nodig is om, om politie op de been te hebben... daar waar het vreselijk uit de hand uh, kan, uh, kan lopen. En ik denk wel dat we met z'n allen een uitdaging hebben... Om, uh, om, om het terug te dringen. Om het terug te dringen, om het echt een feest te laten zijn. En, uh, want daar is het voor bedoeld. En, uh, en zoveel politiemensen, dat is, dat is inderdaad wel iets... Uh, waar je ernstige vraagtekens bij moet zetten, ja. ja. Wat bedoelt u met een ernstig vraagteken? Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat er toch heel makkelijk spanningen kunnen gaan ontstaan. Dat die spanningen op een hele verkeerde manier gaan uitpakken. Dat er schade wordt veroorzaakt, dat er, dat er geweld plaatsvindt... dat er teveel wordt gedronken en dat er gevaarlijk met vuurwerk wordt omgegaan. En daar moet je natuurlijk als overheid op reageren. En, en zover zijn we ook. Uh, maar je kunt je wel afvragen of er niet uh, ook weer een weg teruggezocht moet worden. Ik geloof wel dat het belangrijk is om, om die weg terug ook te blijven zoeken. Dus dat we het niet blijven zoeken in steeds meer politie... en steeds meer uh, mensen op de been om, om geweld te beteugelen. Ja, nou ja goed, we praten natuurlijk straks uh, over de, de, de erosie en, uh, van, van het gezag. Wel of niet, hè? antwoord op die vraag. Maar goed, als u zegt het terugdringen daarvan... waar moet dan terugdringen? Het echt terugdringen is oud-jaar afschaffen. Nee, dat hebben we natuurlijk. Dat gaat natuurlijk om heel veel factoren. Dat, dat moeten we moeten we met z'n allen doen. Het gaat om, om, om, om niet te veel drinken. Het gaat om ook enige zelfweersing opbrengen. Gewoon gewoon leuk ontspannen feest vieren. Het gaat om geen idiote dingen doen met, met vuurwerk. Niet met zwaar vuurwerk op de, op de straat gaan lopen. En het gaat er ook vooral om om om om met elkaar uh, ontspannen, ontspannen feesten vieren en niet agressie uh, op te zoeken, meneer de Graaf. Mm -hmm. uh, hoe kijkt u daar tegenaan als je zo'n kop ziet? 30.000 agenten vannacht in touw, je hoort dat verhaal dat dat, dat het land is op oorlogssterkte. Ik bedoel, ja. uh, nou, mijn eerste gedachte was: goddank dat ik er na 30 jaar er uh, me niet meer echt druk over hoef te maken vanavond. Nee, dus want u had, had geen uh, vuurwerk in de hand? U... Nee, nee, ik heb nog nooit één cent aan vuurwerk uitgegeven. Okay. Ik vind de meest belachelijke uitgaven die een mensen. Kan doen. Het okay. is uh, volstrekt verspeelde, verspeeld geld. En uh, als we hebben uh... over crisistijd, dan denk ik bij mezelf: hallo, hoeveel gaan we dit jaar weer uitgeven 10 miljoen? Ja. Vuurwerk. Het is toch werkelijk niet te beschrijven. Ja, ik maar... geloof dat zo meer is zelfs. Nou, ja. meer zelfs. Maar, maar ik heb dus 30 jaar als burgemeester mij uh, altijd uh, mogen verheugen op de, op de jaarwisseling. En uh, het is dit het jaar dat ik dat niet meer hoef. Ik kan me nu in, in, in de gezinssfeer uh, rustig van dat oude naar een nieuwe jaren doorschuiven. Maar ik sluit me aan bij, uh, bij de heer Bollaar. Uh, waar het primair om gaat is, is verantwoordelijkheidsgevoel. Das, daar gaat het om. Uh, het gaat om verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen. Het gaat om verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen zelf. Welke opvoeding hebben ze meegekregen, dat merk je steeds meer. En het is helaas zo dat we de afgelopen jaren bij de jaarwisselingen een spiraal hebben gezien. Een neerwaartse spiraal waar het gaat om, om vernielzuchten. Ja, Kenelijk... waar, waar, waar komt dat door? Ja, ik weet niet wat dat. Wat... Uh, Mola noemde het al, dus drank, drugs, uh, uh, van alles en nog wat. Maar op de een of andere manier is er een soort onbedwingbare uh, neiging ontstaan in dit land, uh, vooral bij jongelingen. Uh, om dingen te ja, om de jongelui tussen de, tussen, zeggen, tussen de 13 en de, en, de, en de 4, 25... om dingen te vernielen. Ja. Heen, kennelijk is er geen feest meer denkbaar zonder dat je dingen vernielt. Ja. Ruiten ingooit, abri's afbreekt verkeersborden opblaast. Hm. Uh, we hebben een aantal jaar geleden een hele mistige oud jaar gehad. Uh, in, in mijn Apeldoorse tijd. Toen werd er in één nacht voor 4,5 ton aan, aan, aan publieke eigendommen vernield. heb ik het nog niet over private eigendommen. Er is ook nog dingen in de brand gegaan. Hm. Dik boven de miljoen. En toen hebben we gezegd, dit kan echt niet meer. Nee, nou, en op en... dat moment zijn we er bovenop gaan zitten. Oh. Aan de voorkant van het probleem proberen te komen. Wat is dat? Aan de voorkant nou, van het probleem komen? van tevoren komen. proberen te ontdekken waar de plekken zullen zijn... waar de, waar de, de jongeren in grotere getalen samen zullen komen. En ervoor zorgen dat je daar heel zichtbaar aanwezig bent. Van tevoren een gesprek aangaan met, met groepen jongeren. Die, die, die in bepaalde delen van de gemeente uh, uh, uh, actief zijn... Uh, uh, ouders aanspreken, uh, de scholen benadering heb ik gedaan. Ik kreeg onmiddellijk het verwijt van de leraren van... ja, maar wij zijn, geen, uh, wij zijn geen politieagenten. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar als je nou buiten dat vuurwerk gaat kijken... ga dan zo staan dat je je eigen schoolplein ook mm. nog even in het oog hebt. Zodat je kunt voorkomen dat daar de boel in de hens wordt gestoken. Ja. Dat soort simpele dingen en mensen op een verantwoordelijkheid. En mm. de mensen erop wijzen wat het de gemeenschap ieder jaar kost... als mensen zich niet beheersen. Ja. Nou, het jaar daarna hadden we... 25.000 euro schade. Dat scheelt ja. een paar ton. Ja. Meneer Noorda, u zit in het onderwijs. U heeft zicht ook op jongeren. Meer misschien dan de anderen hier aan tafel. Dat weet ik niet. Maar oliebollen eten en sterretjes aansteken... dat is echt een verhaal waarmee je niet meer kan aankomen... als je dit leest en hoort. Nou, Ik, ik woon in Amsterdam en ik zag gisteren in de krant... de lijsten van de oudjaarsfeesten die gehouden werden in de stad en ik heb ik het van vorig jaar niet precies bijgehouden... maar die lijst die wordt naar mijn gevoel ieder jaar langer. Er wordt dus door jongeren ongelooflijk lekker uh, die nacht gefeest. Een uh, feestgelegenheden waar je verder nooit een kwaad woord over hoort. Uh, waar men dus met elkaar een ongelooflijk goede tijd heeft. Uh, dus uh, ik geloof erg in de kracht van positief nieuws. Ik geloof ook erg in mm. de kracht van Deze lijn zetten we helemaal niet trouwens op dit moment, hoor. Nee, maar daar oh. vertel ik dit nu even. Ja. Dat valt mij dan dus op. Hè. Dus er gebeurt veel meer wat dat betreft... dan er uh, tien jaar geleden of vijftien jaar geleden uh, gebeurde. En er zijn dus ook ongelooflijk veel jonge mensen... die het kennelijk op een hele andere manier doen. En die op een hele andere manier... Uh, die nacht doormaken waar uh, uh, alleen maar lol uh, van afspat. En dat wil ik ook wel eens benadrukken. Ja. Uh, steekt maar... u vuurwerk af eigenlijk? Nee, dat heb ik ook nog niet eerder gedaan. Dus ik kijk toe wanneer mijn schoonzoon het vuurwerk afsteekt. Oh, ja. U drinkt wel alle drie? hè? Uh, ja. ik drink het gewoon wel. Meneer de Gaaf knikt? Ja, ja, gezellig. Ja, ja. Ja, ja, maar u ja. moet alert blijven, hè, Frans? Ja, maar dan we wel heel erg met mate. Hè? Ja, ja. <laughs> en u wordt gereden natuurlijk. Mag ik, mag ik aannemen. Maar goed, um, uh, het, is een, het is toch verontrustend als ik u zo alle drie hoor. Hè? Of, of, of, of overdrijven nou, of niet. Noor, nou, het, is, het punt wat, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat Noorda net nou naar voren brengt... is natuurlijk wel iets om, uh, om, om ook nog eens uh, het licht op, uh, op, op te werpen. Hè? Er, er, er, gaat een, er gaat een heleboel ook, uh, ook goed. En er gaat ook een heleboel uh, op een gezellige manier goed. Um, dus het, is ook, uh, het, is, uh, het heeft ook te maken met, uh, met, met, met excessen die, uh, die we niet moeten wegpoetsen. die gebeuren, hè? en die gebeuren helaas op een vrij grootschalige manier. Ja, dus. Maar er is nog een andere kant aan de medaille. Is dat, er, uh, dat er heel veel mensen, uh, uh, en heel veel jongeren ook, op een hele plezierige manier... Uh, uh, dit soort uh, festiviteiten meemaken. Dus dat is, dat is ook wel eens goed om te benadrukken. Ja, Oké. Okay. Nou, we praten over uh, de erosie misschien van een aantal zaken straks natuurlijk uitgebreid verder. Pak ik toch even uh, nog een paar andere kanten erbij. Grote interviews met uh, de premier Mark Rutte in het Nederlands Dagblad en ook in, uh, in de Volkskrant. Nou, laat ik de kop van het Nederlands Dagblad. Uh, Nemen, Rutte wil van een 7 en 9 maken. Nou, dat is echt iets voor de voorzitter van de Vereniging van de Universiteiten. Daar moet u wild enthousiast over zijn. Een premier die van een 7 en 9 wil maken. Dat doe je trouwens zo hè? Uh, bij de universiteiten. Het ja. kan heel makkelijk. Hè? De studenten... Van een 6 en 9 maken is nog makkelijker. Ja. maar uh, uh, laten we het, er even omdraaien. Laat nee. je er eens een vraag bij bedenken. Uh, Rutte, uh, meer dan een jaar premier, uh, uh, immer opgewekt. Uh, bent u daar enthousiast over? Ik heb eigenlijk niet gevraagd. De graaf is van de VVD, dat weten we allemaal. Waar bent u eigenlijk Ik van? ben niet lid van de politieke oh. partij. Uh, meneer Bolhaar? Nee, ik ook niet. Nee. Oké, okay, dus u kunt bij de vrijheid praten. Oké, okay, gaat u gang over Mark Rutte? Nou, ik heb Mark Rutte goed leren kennen toen hij staatssecretaris van Onderwijs was. Een jaar of zeven geleden. En uh, hebben we een jaar of drie veel met elkaar te maken gehad. Uh, ik, uh, ik ben zeer op hem gesteld. Ik vind dat hij het ook als minister-president uh, zonder meer goed doet. Ik voel me persoonlijk aanzienlijk prettiger bij dan de vorige minister-president. Daar kreeg ja. ik vaak gekromde tenen. Ja. Uh, ik vind dat hij uh, wel de neiging heeft om, om dingen wel eens wat al te vlotjes weg te poetsen. Dus zo'n uitspraak. Ik wil van een 7 en 9 maken. Ja, dat, dat vind ik dan weer zo glad. Dat ik denk, wees nou iets preciezer. Hm. Uh, maar ik vind uh, dat trouwens ook het beeld dat je uit zo'n interview krijgt. Dat hij daar goed zit en dat hij daar lekker zit. Hm. En ik wens hem een, uh, een wat steviger kabinet en een wat constructiever politiek beleid toe. Ja, want u vindt hem beter dan, dan zijn kabinet, begrijp ik uit uw ja, woorden. Ja, ja Geef je hem eens een cijfer. Nou, ik vind dat hij een acht verdient. Hij, uh, en die hij... mensen om hem heen? Nou, er is één ding dat hij veel beter doet dan zijn voorganger. Hij slaagt erin om van het kabinet een eenheid te maken. Ik vind dat dat nummer... Eén opdracht is voor de minister-president. Mensen moeten niet elkaar de tent uitvechten of, om, of achter elkaar zijn rug om spelletjes te spelen. Dat moet een team zijn. Als je dat niet bent, kan je met het land helemaal niks beginnen. Nee. Het tweede is, hij begint natuurlijk aan een uh, opdracht die lastig is. En die wordt per maand lastiger door de internationale verhoudingen. Uh, hij laat zich daarna niet uit het veld slaan en blijft daarmee doorgaan. Dus ik, uh, ik denk dat wij onder de omstandigheden een goede minister-president hebben. Ja. Meneer Bolhaar, wat voor cijfer zou u Rutte geven? Nou, het is niet zo aan mij om cijfers te geven. Ik niet om, uh, om heel erg politieke uitspraken uh, te gaan doen. Maar ik, uh, ik wil wel uh, aangeven dat uh, dit kabinet uh, met, met het programma Nederland Veiliger... natuurlijk erg inzet op het, op het veiligheidsbeleid. En uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat wij dat als een hele welkome steun uh, ervaren bij het Openbaar Ministerie. Ja, ja. Dus een dikke voldoende, daar spreken we hier wel over. Wij, wij, wij worden erg gesteund door het kabinetsbeleid. En dat, daar zijn we echt tevreden over. Ja. Is het uw soort kabinet? Nou, dat, dat is. Kijk, dat, voor ons is dat is dat natuurlijk. Wij zitten in een heel andere constellatie. Wij zijn geen, geen organisatie die, die, nou, we die haal, haal het eens weg bij, bij en ons. Wat u zelf vindt, is het uw soort kabinet? Het is een, het is een kabinet, wat als ik het, als ik het betrek op, op, op, op mijn, mijn veld, hè, dus het, het, het veiligheidsbeleid rechtsorde, rechtshandhaving. Heel duidelijk staat voor een aantal uitgangspunten die, die wij als Openbaar Ministerie ook heel erg belangrijk vinden. Denk aan de positie van het slachtoffer, waar, ja. waar veel nieuwe wetgeving op gekomen is. Denk aan, aan bestrijding van zware criminaliteit. Denk aan, aan het afpakken van, van financiële voordelen die zware criminelen zich kunnen permitteren. Uh, snelrecht uh, bevorderen. Dat zijn uitgangspunten die wij voor de rechtshandhaving... heel belangrijk uh, vinden. En, en dat, is, dat is dus voor ons dus heel belangrijk om die, om die steun ook te krijgen. Ja. Meneer de Graaf, nou ja, als ik aan u vraag wat u van de premier vindt... dan uh, zal dat wel een 10 zijn, denk ik, hè? Nee, je moet nooit een 10 geven. Want dan uh, ontneem je hem de prikkel om het nog beter te gaan doen. Ik sluit ja. me graag aan bij Van Noorden, dan acht. Ja, en uh, hij zegt nog een keer in de Volkskrant, geloof ik... die hypotheekrente aftrekt. daar gaan we niks aan veranderen. Vindt u ook goed, hè? Nou, los van de vraag of ik dat goed vind, Het is een standpunt wat dit kabinet ja. heeft vastgelegd bij het aantreden. En waar ze niet aan willen toren, dat vind ik een van de punten waar ze gewoon hun rug, hun rug recht houden. Los even van de discussie of het allemaal houdbaar is op de, in de toekomst. Maar het gaat nu even om de afspraken voor deze kabinetsperiode. Ze ja. hebben gezegd, we morrelen daar niet aan, punt. En dat houden ze nog allemaal vol, en dat vind ik goed. Ja. Nou, nu niet is... zwalken. Nee, niet zwalken. En uh, dan uh, tot slot even een groot interview in de Telegraaf. Met Job Cohen, dat is de oppositieleider, zeg maar. De tegenpol van uh, Mark Rutte, hij staat aan de andere kant. En uh, de grote kop, waar doet Job Cohen het voor? En die kondigt een, uh, de aanval aan op de PVV. Meneer De Graaf, uh, VVD, geeft u eens een cijfer aan Job Cohen? Als Rutte een cijfer krijgt, dan moet hij ook een cijfer hebben. Als Eerste Kamervoorzitter een cijfer geven aan een fractievoorzitter, de Tweede Kamer. Ik begin met, dat Precies, bezonder, daar dat gaat het je niet over over de Tweede Kamer, dat dus dat is ik een me niet aan. Nee, bezondig ik me niet aan. Ik vind het ook uh, niet goed om dat te doen. Uh, ik ken Job Cohen erg goed als oud-collega-burgemeester. Uh, ik vind het een geweldige vent. Uh, oh, ja. Ontzettend collegaal met hem samengewerkt. Ja, ja. Uh, volgens mij is de Tweede Kamer en politiek bedrijven op deze manier niet echt zijn ding. Uh, uh, maar het is niet aan mij om hem een cijfer te geven. Nee, maar dat klinkt geen 18 door. Uh, nee. Nee. Nee. nee. Nog wel uh, een zesje? Ja, ik ben nu aan het vissen. Uh, Laten we het nou niet doen. Uh, ik, uh, hij, is, hij zit in een niet benijdenswaardige positie, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Hij zit, is de grootste oppositiepartij. Hij verschilt één zetel met, uh, met de VVD. 31 tegen 30. U kent de uitslag van de verkiezingen nog van 2010. Dat was een nek aan nek race en dan sta je daar als oppositieleider nieuw... Uh, en moet je dus zeggen, uh, zeggen de, de, de stem van, van, van de oppositie vertolken... En uh, daar, daar heeft hij zichtbaar moeite mee. Ja. Ja. Meneer Bolhaar, u kent Cohen uit Amsterdam neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus uh, dikke voldoende nog steeds? Ik heb, hem, ik heb hem zeer intensief bezig uh, meegemaakt als burgemeester van Amsterdam. En hem in die periode uh, zeer gewaardeerd. Een hele hechte samenwerkingsverband in de, in de driehoek. Ook een, in hele moeilijke situaties. En daar kijk ik met heel veel uh, waardering en voldoening op terug. Ja, een topper. En in, in, in, in die periode hebben we echt heel nauw samengewerkt. En dat, dat was ook nodig. In, in, een, in een driehoek moet je soms hele zware beslissingen nemen... over ja. openbare orde en veiligheid. En dan is het samenwerkingsverband tussen een burgemeester... en een hoofdofficier van justitie, wat ik toen was in die periode... is van ongelooflijk belang. Ja, want u zat toen met hem, hè, Cohen burgemeester, u uh, OM... en uh, de baas van de politie, met z'n drietjes. Hè? Dat ja, is de driehoek. ja, met te toen, ja. ja. ja. En uh, als u nu een cijfer zou geven, als u nu naar me kijkt... Zo? In de, in de politiek, in de Kamer? De nou, oppositieleider? Nee, ik ben helemaal niet in de positie om, uh, nee. om, om, om, om cijfers te geven. Nee, en dat doe ik dat ook niet. Nee. Nee. Maar goed, de aanval open op de PVV. Vind je dat een goede strategie voor een oppositieleider? Nou, dat zijn ook niet de thema's waar, waar, waar, ik, waar ik hier vandaag voor zit. Ik, ik zit hier vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie. En ik hoop dat we daar ja. straks nog intensief met elkaar over komen te praten. Dus, nou, het is goed eh, dat, dat u, dat u me erop wijst. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik was bijna vergeten. Oké, okay. Seibold Noorder dan nog even. Volgens mij, uh, Cohen vindt u wel goed, hè? geloof ik. Ik heb voor ik hen hoog zitten. Ik ja, vind, okay. uh, alleen je moet zeggen, de Partij van de Arbeidsfractie... als tweede grootste uh, fractie in de Kamer zit in een baard gewoon lastig pakket. Ja. Hun verantwoordelijkheidsgevoel brengt hen naartoe... om het kabinet op allerlei punten uh, te steunen en mee te gaan. En hun rol in de oppositie krijgt daardoor weinig kans. En uh, ik vind als je van het algemeen belang uitgaat... dat je die Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid... een geweldige pluim moet geven. Oh. Want zij zijn in staat om op allerlei punten van kernbeleid vandaag... Uh, dat kabinet in stand te houden en de kabinet te steunen. En dat doen ze vanuit het algemeen belang. En dat wordt door het publiek en door al de peilingen wordt dat niet weerspiegeld. He. Dus ik kijk daar wat anders naar dan uh, ik doorsnee de krant teruglees. Ja. PVV heeft een beetje pech, bedoelt u eigenlijk. Nou, dit is, dit is een van die golven in de politiek en in de politieke gunst... die niet alleen veroorzaakt worden door of mensen goed of slecht zijn... maar door de constellaties. Okay. En de gang van zaken van het moment is zo... Okay. dat zij zich als verantwoordelijk deel van de volksvertegenwoordiging zo gedragen. En dat mag ze wel eens aangerekend worden. Oké, okay, dat waren de kranten en de algemene politieke beschouwingen. We gaan naar het jaaroverzicht. Ja, wat acht. Ja, wat doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Ja, dat is de... Ja. Lekker zelf Dat heeft hij zo, normaal! Niet... Zelfs als wij een jaaroverzicht zouden maken van alle jaaroverzichten deze week... die zijn uitgezonden, dan blijft de Doens Normaal Man Uitspraak... de uitspraak van het jaar. Die mag hier dus niet ontbreken. Over normaal gesproken, een normaal jaar was het natuurlijk niet. Als je de kant openslaat, zie je wat er internationaal aan de hand is. En een overheid die zijn financiën niet op orde heeft, die kan het schudden. Een je rent omhoog dan gaat je concurrentiepositie eraan. Dan er vliegt dus ook je werkloosheid omhoog. Dan gaat jij de economie naar de vijandjes. De economie, of eigenlijk de euro en Europa... waren de meest aandachttrekkende onderwerpen dit jaar. En we weten nu al dat dat na 1 januari 2012 niet anders zal zijn. Vaak ging het over Griekenland. Dus ik kan u wel zeggen dat ook in zo'n ministerraad... de discussie over Griekenland uh, niet, uh, zeg maar, uh, een, een vrolijke discussie is. Allerminst. Huh? En de temperatuur in de ministerraad liep op dat moment ook behoorlijk hoog op. Maar dat kwam doordat het koelsysteem even defect was. En dat is daarna weer hersteld. Over Griekenland heeft niemand het meer. De mensen zijn een straatarm. Het land is failliet. En politiek is het door Brussel afgeschreven. Maar eerder dit jaar raakten ze er op het Binnenhof niet over uitgepraat. Geen cent naar Griekenland. Wij gaan niet een land dat failliet is een nieuwe creditcard geven. Wel of geen geld naar Griekenland. Het werd een politiek gezelschapsspel. Ik heb toch de indruk dat hier balletje, balletje, gespeeld wordt met het geld van de Nederlandse belastingbetaler. Europa en de euro, het leek zo'n mooie gedachte. Meer samen doen, maar samen doen is van vroeger. Eigen volk eerst, dat is van nu. Wat dat betreft is het ook een verstandshuwelijk... Ook, tussen het CDA, de VVD en mijn partij, de PVV. Het lijkt erop als wij van Mars komen... het kabinet van Pluto als het gaat over Europa. Heeft het kabinet met gedoogsteun net één zeteltje meer... dan de rest in de Tweede Kamer? In de Eerste Kamer komt de coalitie steun tekort. Dat bleek na verkiezingen. Maar politici zijn immer opgewekt als ze hun verkiezingsuitslag analyseren. Zelfs verlies noemen zij winst. We kunnen alle 150 winnaars van de verkiezingen gaan plaatsnemen... Makkelijk heeft het kabinet het niet. De sfeer is goed en de afspraken zijn helder. Dat staat op een tegeltje en dat tegeltje hangt in het torentje. Maar even zo goed kun je zeggen, het hangt aan de muur en het tikt. Nou, volgens mij ontbreekt de logica hier volledig aan. Er is geen touw aan vast te knopen. Niemand snapt dit. En ik denk dat dat niet goed is. Beloften komen zelden uit in de politiek, dat zie je maar weer. 130 rijden, feestelijk aangekondigd, gaat toch niet door. Al die pessimisten, al die linkse lui, die zeiden het woord niks. Ze hebben ongelijk, we gaan gewoon sneller rijden in Nederland. En daar waren we hard aan toe. Was er verder ook komkommernieuws? Of anders gezegd, de komkommer was nieuws. Uh, handen wassen, komkommerschillen en... Uh... Dan kunnen we rustig door in Nederland. Of anders gezegd, voor elk probleem is een oplossing. Ik denk dat we een ongelooflijk sterk land hebben, ja. waar we nog veel meer met elkaar uit kunnen halen dan erin zit. Fijn, zo'n altijd opgewekte premier. Als het donker is, ziet hij licht. Dat is mooi. En morgen een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuw nieuws en een nieuw jaar. En nog een tip. Ik heb heel duidelijk de neiging om te zeggen: als iedereen zijn kop nou eens een keer dicht houdt en gewoon doet wat gedaan moet worden. En mede namens de premier. Voor u allen. Zeer goede feestdagen. Goede jaarwisseling. We zien elkaar het nieuwe jaar. Tros Radio 1. Ja, het is alweer 24 minuten over elf, zes 12. half, twaalf. U luistert naar Breed. En tot 12 uur praat ik met Herman Bolhaar... de hoogste baas, zal ik maar zeggen, bij het Openbaar Ministerie. Bewaakt onze rechtsorde. Fred de Graaf, de voorzitter van de Eerste Kamer. En hij is van de VVD. En Seibold Noorda. Hij is voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Uh, nou ja, het is oud jaar. Dus je moet je altijd even een, uh, een klein persoonlijk overzichtje vragen. Dus uh, nou, laat ik met u beginnen, meneer de Graaf. Uh, het was uw eerste jaar als uh, voorzitter... Van de Eerste Kamer. Hè. U bent in de eerste de... halfjaar. Ja. Eerste halfjaar. Ja. Um, uh, waar denkt u aan terug als hoogte of dieptepunt? Wat u in ieder geval het meest zal bijblijven van het afgelopen jaar. Uh, een absoluut dieptepunt uh, vond ik... Uh, die punten, moet ik zeggen. Vond ik het drama in Noorwegen en het dra ons eigen drama in Alphen uh, en dat heb ik uh, extra diep gevoeld omdat ik zelf in 2009... Uh, die dramatische Koninginnendag heb, uh, heb meebeleefd ja, in Apeldoorn. De, de 30ste april. Dus hè? Dat, dat, dat filmpje komt dan ook weer even voorbij. De, de zwarte Suzuki. Die... Ja, ja, en uh, een hoogtepunt voor mij was uh, mijn verkiezing... tot voorzitter van de Eerste Kamer op 28 juni. Na acht jaar gewoon lid te zijn geweest, nu voorzitter te mogen zijn... van een eerbiedwaardig college. En mijn afscheid in Apeldoorn, de 30 ja, ja. september, dat zijn een beetje de belangrijke punten. Ja, trouwens, die ambtenaren van u toen uh, uit Apeldoorn... die hebben de burgemeester Eenhoorn in Al van den Rijn... geloof ik, bijgestaan vanwege ja. hun ervaringsdeskundigheid. Ja. Maar dat vind ik ook een punt uh, opvallend. Uh, ze zeggen wel, als de Koninginnedag 2009 heeft een heleboel ja. dingen veranderd... Dat, dat is ook zo, zeker waar het gaat om de openbare orde en de veiligheid... bij evenementen, met name Koninginnedag... En we hebben sinds 2009 hebben we, uh, steeds aan overdracht van ervaring, kennis, uh, etc. gedaan. En zelfs nu gebeurt het weer. Ik ben uh, vlak voor kerst benaderd door de politie Utrecht. Of ik uh, binnenkort uh, een, uh, een half dag beschikbaar heb... Om met hen te praten over de uh, do's en de don'ts. Uh, uh, op Koningin. De Dag. Want de Koningin gaat dit jaar naar Utrecht. Oh, zoals, okay. u, zoals u weet. Dus die overdracht die gaat maar steeds door. En dat vind ik een ongelofelijke winst te vergelijken met vroeger. Ja. En dan deed iedereen het op zijn eigen houtje. en dan weer net anders. Ja, maar we zijn ons nu allemaal van bewust zeker als burgemeesters, en als hoofdofficieren hoofd van justitie en politiechefs... Uh, dat we gewoon uh, die kennis die er is en die ervaring die is opgedaan... dat je die gewoon moet doorgeven. Ja. Uh, Herman Bolhaar, u bent trouwens ook dit jaar voor het eerst op die plek... Uh, als voorzitter van dat college van De die procureurs-generaal ja. terechtgekomen. Uh, nou ja, in dezelfde sfeer, hoogte of dieptepunt... wat u in ieder geval van dit jaar het meeste bijblijft en ons wil prijsgeven? Ja, kijk, bij het Openbaar Ministerie heb je natuurlijk eigenlijk doorlopend te maken met, uh, met, met ingrijpende gebeurtenissen. waar vaak heel, heel veel menselijk leed uh, aan, aan te pas komt. En een aantal dingen die, die uh, het afgelopen jaar mij, uh, mij heel sterk zijn bijgebleven op de vlak zijn. Uh, ja, de doorlopende uh, onthullingen in de Amsterdamse Zedenzaken. waar ik als uh, hoofdofficier van justitie uh, bij, de, bij de start bij betrokken was. maar die natuurlijk nog heel erg ook in. Uh, het afgelopen jaar is, is doorgelopen... en die het komend jaar ook nog zal, zal blijven doorlopen. De Robert M. zaak, zoals u weet. Uh, Al van de Rijn was natuurlijk een vreselijk incident... met, met, met, met, met heel veel uh, ellende. Uh, en uh, ik denk ook aan een dubbele moord in, in Middelburg... die uh, wat een, wat een vreselijk, uh, vreselijke gevolgen voor de, voor de familie uh, heeft, uh, heeft gehad. Dat zijn een aantal gebeurtenissen... die bij mij erg op het, op het netvlies uh, gebrand staan. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, eh, mocht ik aantreden per 1 juni als voorzitter van het college, was voor mij persoonlijk een, mm. een, een, een hoogtepunt. Uh, en kort erop hebben wij uh, met z'n allen een hele mooie bijeenkomst in de, in de riddenzaal uh, gehad. Rondom 200 jaar rechtspraak, wat ook een hele bijzondere gebeurtenis oh. was. Ja, dan kan ik uh, me voorstellen dat het dat uh, was. Want we hebben de rechtspraak uh, eigenlijk te danken aan wie ook alweer? Ja, Napoleon heeft daar uh, voor, het, voor het huidige bestel eigenlijk, uh, eigenlijk de grondslag voor gelegd. Ja, 200 ja. jaar geleden. Ja, we moeten vaak niet veel van de Fransen hebben, behalve in vakantietijd. Maar dit uh, is ons toch uh, waardevol. Nou, dat is een hele, hele goede basis geweest. Zeibelt ja. Ja. Uh, Noorda, uh, uh, hoogtepunt, dieptepunt, maar wat meeste bijblijft afgelopen jaar? Nou, twee mooie dingen die mij bijgebleven zijn. Uh, dat was iets opvallends en groots: een, uh, uh, een manifestatie van uh, meer dan duizend hoogleraren in Den Haag op 21 januari. Ah om het kabinet duidelijk te maken, uh, investeren in jonge mensen en in onderzoek. Dat is uh, de mogelijkheid om dit land in de toekomst uh, welvarend en uh, sociaal samenhangend te houden. Vergeet dat niet. Nou, ja, op het, ja, het gebied was... van het onderwijs zijn we daar in, het, in de afgelopen tijd met Seilstra een behoorlijk behoorlijkheid opgeschoten. Dus de staatssecretaris is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs. Ja, op het gebied van het onderzoek hangt dat nog een klein ding dat mij in het geheugen gegrift is. Dat is een bijeenkomst waarin uh, 25 jonge mensen... Uh, een jaar na afstuderen... zich hadden extra bijgeschoold om leraar te worden. Dat zijn dus buitengewoon slimme lui... die met de hoogste punten afstuderen... die alles in de samenleving konden doen. Die bij McKinsey of bij Philips hadden kunnen beginnen... of bij Unilever. En wat doen ze? Ze kiezen ervoor om de eerste drie jaar van hun carrière... leraar te worden op een school. En uh, dat was zo fantastisch. Uh, die verhalen te horen en die commitment. Dan denk ik van, nou daar zie ik uh, alweer uh, licht uh, komen. Daar zie ik een positieve energie. Uh, dat zijn dus twee dingen die ik me goed herinner. Een dieptepunt was uh, op het gebied van het universitaire onderzoek... Uh, het openbaar worden van het, uh, het wetenschappelijk wangedrag... van uh, Tilburgs hoogleraar. Professor Stapel. Uh, en, of nou ja, ex-professor Stapel. En wat, wat mij daarvoor al in trof... en elke keer weer als ik eraan terugdenk, komt dat ook weer terug... Dat ik het meest kwalijke vond dat hij een aantal promovendi die met hem werkten erin betrokken heeft. Zonder uh, kennelijk daar het gevoel te hebben dat hij een grens overtrekt. Kijk, dat je zelf als wetenschapper je eigen onderzoek mooier voorstelt dan het is de procedures niet te nauw neemt, of iets dergelijks, buitengewoon verkeerd. Maar dat je nou juist, juist in de hoofdrol die je hebt mm. uh, als docent en als hoogleraar, namelijk jonge mensen opleiden en die tot grote wetenschappers maken, als je daar meer dan tien mensen in dit verhaal betrekt, mm. dat, dat is wat, wat, wat, ik, wat ik nog steeds verbijsterend vind. Ja, hij zal zijn uh, titels kwijt, zou ik maar zeggen. Zou het strafbaar moeten zijn, meneer Bolhaar, zoiets? Nou, dat, dat is waar, er is ook aangifte gedaan. Maar ja, waar leidt het toe? Leid dat, leidt in, dat leidt in ieder geval tot een, tot een onderzoek en uh, we zullen de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Maar dit is natuurlijk een heel, heel ernstig gegeven, ik kan me heel goed voorstellen dat daar ook aangifte van gedaan wordt. Naast de eigen verantwoordelijkheid die de universiteit ook uh, zelf direct uh, genomen heeft. Want het is zoals Noorda zegt, het is in de eerste plaats natuurlijk ook uh, heel erg uh, benadelend voor, uh, voor mensen die hun eigen onderzoeksactiviteiten, hun eigen wetenschappelijke carrière, jongere mensen gebaseerd hebben op, op datgene wat nu eigenlijk een, een, een, een, een falsificaat uh, is. Ja. Je zult er maar, je zult maar jarenlang aan het werk zijn geweest... op basis van onderzoeksresultaten die ineens onder je wegvallen. Ja, maar als u, u zegt, ja, het is strafbaar, of liever zegt er loopt een onderzoek. Wat is de... de als dat bewezen wordt, zou ik me zeggen. Nou ja, bewezen wordt. Uh, um, het is al bewezen feitelijk natuurlijk. Een beetje onzinnig opmerken. Maar toch, wat is de minimumstraf, nou, dat Nou, die gaat u wel heel snel. Want uh, er, er is natuurlijk oh ja. uh, niet voor niets een onderzoek. 12, he, en dan ja. laten we dat straks rustig aan de uitkomst van het onderzoek overlaten en aan de rechter overlaten. Maar om een indruk te krijgen? Nou, daar, daar, daar, daar kunnen, daar, daar, in principe staat daar, staat daar gevangenisstraf op. Hè? Dus, hoe lang? Wat is de minimumstraf? Want nou, eigenlijk... dat durf ik zo niet te zeggen, maar je moet toch denken... dat kan volgens de wet jaren gevangenisstraf uh, opleveren. Ja, ja, dus tijd genoeg uh, om weer opnieuw te gaan studeren, zou ik maar zeggen. Nou, het, het, kijk, het belangrijkste is natuurlijk... En, en, ik vind ook niet dat we daar dat we nou lacherig over moeten, moeten doen is dat gewoon heel ernstig gebeuren is als, als de integriteit van wetenschappelijk onderzoek... en, en, en van diegenen die voor dat wetenschappelijk onderzoek staan aan de universiteit... als dat ter discussie komt te staan, dan is er wel iets heel serieus aan de hand. Ja. Wat doet dat eigenlijk met, uh, met onze instituties? Hè? Het, het onderwijs, we komen straks ook op over de politiek uh, te praten. Maar ik bedoel, het, het onderwijs en dan ook nog iemand die uh, studentenles geeft... iemand die gepromoveerd is, professor is en, en, en die valt van zijn voetstuk door leugens en bedrog. Is, zegt het iets over de samenleving? Nou, ik denk niet dat het ja, iets over de ja. samenleving uh, zegt. Het zegt wel iets over de noodzaak om als je in die instituties werkt, uh, jezelf ongelooflijk scherp te houden. Want dit, uh, dit is natuurlijk precies het omgekeerde van wat er moet gebeuren. Uh, dus ik heb er naast mijn verbijstering destijds op gereageerd met te zeggen... een schip op strand is een baken in zee. Uh, dat betekent dat dit in de kring van die 50.000 wetenschappers... die in Nederland met wetenschappelijk onderzoek bezig zijn... een, een heel hard rinkelende wekker is. Uh, dit nooit. Hè. Blijf hier ver vanuit de buurt. Ja, maar, uh, maar, maar, maar oh, ik kan mij voorstellen dat u natuurlijk denkt... en heel veel mensen die de universitaire wereld uh, kennen... Uh, dat hij geen uitzondering is is. Nou, ik denk toch dat de persoonlijke kenmerken van deze casus dusdanig zijn dat je je niet moet generaliseren. Hm. Uh, maar dat neemt niet weg. Uh, dat het wel een, een nog eens een keer onderschrijft dat wetenschappelijke integriteit, dat is absoluut eh, de ziel... van de geloofwaardigheid van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Maar zegt het uh, ook iets over de samenleving? Ik geloof niet dat het iets van over de samenleving eh, zegt. Het, de, de, het, het, het zegt iets over de mogelijkheid van een ontsporing... Uh, bij iedereen die in dat soort posities zit. En dat onderstreept voor mij de noodzaak om te zorgen... dat dit soort dingen niet gebeuren. En hetzelfde geldt van het onderwijs. Een onderwijsinstelling, een school is een kwestie van vertrouwen, is een kwestie van kwaliteit. En als je als ouders, als leerlingen, als studenten... als arbeidsmarkt daar niet op kan vertrouwen, dan is alles verloren. Dus uh, de noodzaak om dit in eigen huis op orde te hebben en te houden... en elkaar daarop aan te spreken, is buitengewoon groot. Meneer de Graaf, u bent mm -hmm. voorzitter... Uh... Uh, van de Eerste Kamer. Ja. Ziet u, en ik probeer er een beetje naar op zoek te gaan... naar die erosie of het aanzien van, van, van de instituties... en het aanzien van, van het gezag, dat dat uh, uh, minder aan het worden is. Ziet u dat ook uh, in, de, in de politiek? Ook de discussie over de Eerste Kamer. Hè? Dat was altijd een, een deftig uh, college, zal ik maar zeggen. En dat wordt nu steeds politieker. Met andere woorden, daar wordt het spel ook steeds harder gespeeld. Nou, die, dat laatste, laatste laat ik graag voor, u, uh, voor uw rekening. Want uh, ik uh, kijk daar heel anders tegenaan. Ik ervaar nee, maar goed. Ze, leg uit leg waarom. Precies, ervaar dat ook anders. Kijk, we, er is al. Uh, we ze, ik zit nu 30 jaar zit ik nu in, het, in het openbaar bestuur. En ik, ik maak al 30 jaar mee dat we het hebben over de kloof tussen de burger en de, en, en de politiek en het bestuur. Ja, die is er gewoon. Uh, ja of, ja, of niet. En, en, en hoe groot die nu is. En, en, en, en wel of niet peilbaar. Ik weet ja. niet hoe je het gat moet vullen. Ik zou het ook niet weten. Niemand heeft het, nee. heeft het, het medicijn daarvoor ontdekt. En, en ondertussen draait de gemeenschap gewoon door. Sterker nog, ik denk dat uh, zeker in omstandigheden... waarin we nu verkeerden, een zware financiële-economische crisis in de wereld dat de, de aandacht, zo niet de belangstelling voor wat er in Den Haag gebeurt... alleen maar groter is geworden, de achter, achterliggende tijd. En dat is ook logisch, omdat onzekerheid toeneemt. De toekomst lijkt somberder dan, dan mensen zich hadden voorgesteld. Ja, en het politieke landschap is verbrokkeld. Het politieke landschap is verbrokkeld, de pensioenen staan onder druk, noem het allemaal maar op. En dat, dat zorgt ervoor dat de aandacht van mensen wel weer gewekt is. En we zien natuurlijk in de politiek in Den Haag wel, dat, u zei het... De, de, de panelen zijn verschoven om nog maar eens een term uit het verleden te mm. gebruiken. Dat was een rapport uh, van de Partij van de Arbeid. Ja, hè? precies. Oh. Schuivende panelen heette dat ooit. En uh, nou, toen het kabinet aantrad na de verkiezingen... is er een kabinet gevormd uh, wat uh, een, een nipte meerderheid in de Kamer heeft... Uh, met gedoogsting van de PVV. Dus het kabinet zelf is een minderheidskabinet. Uh, daarom waren de verkiezingen in maart voor de Staten ook zo belangrijk... werden zo belangrijk gevonden, er was er zoveel aandacht voor... terwijl het normaal gesproken voor Provinciale Staten verkiezingen amper aandacht is. Maar nu wel, omdat de Staten de Eerste Kamer kiezen... dus mm -hmm. de uitslag daarvan was erg, erg, erg interessant. Daar kwam bij dat uh, een heleboel politieke partijen, met name de partijen die uh, zeggen, niet in uh, de coalitie terecht waren gekomen na de Tweede Kamerverkiezingen, uh, uh, ervaren mensen naar voren begonnen te schuiven als kandidaten voor de Eerste Kamer. Wat de, wat de media weer uh, aanleiding gaf om te zeggen: Ah, de mastodonten worden naar voren geschoven, dus ja. er wordt meer politiek bedreven in, in, in de Kamer. Nou, dat is allemaal gebeurd. En uh, het kabinet heeft een minderheidspositie in de Eerste Kamer. Die had ze na de verkiezingen vorig jaar. Want toen was er geen uh, structurele meerderheid steun in de Eerste Kamer. En die is er ook niet gekomen na de verkiezingen van de Staten. Want één stem tekort. 37 uh, zetels, uh, coalitie, VVD, CDA, PVV, met, met, met de PVV ook weer in de gedoogrol. Ja, maar wat is het dus punt wat gebeuren. u wil maken? Nou, het punt wat ik wil maken is dat... Uh, uh, uh, al die bewegingen die ik net heb opgezond... niets veranderd hebben aan de manier waarop de Eerste Kamer werkt. Ik, heb nu, ik zit nu in mijn derde periode. Ik heb, zit acht jaar achter de rug. Dus ja. coalitie-oppositie uh, rol uh, mogen vervullen. En de Eerste Kamer is nog steeds de eerste kamer... die ik uh, ken vanaf 2003. Gewoon gedegen. Het gaat om kwaliteit. Het gaat om goede wetgeving. En uh, uh, uh, let wel, uh, een groot deel van de mensen die bijvoorbeeld... laat ik de Partij van de Arbeid maar noemen... als kandidaat in de Kamer zijn gekomen... als lid in de Kamer zijn gekomen zijn bewindspersonen die zelf ooit in hun bewindsperiode... Uh, uh aan de andere kant van de tafel hebben gestaan in de Eerste Kamer. Die ja. dus weten wat de Eerste Kamer doet. Die weten hoe de Eerste Kamer werkt. en weten hoe belangrijk de Eerste Kamer is. Ja, dat, om dat laatste dan nog even ja. uit te pikken. Om daar uh, uh, bij te blijven hoe belangrijk de Eerste Kamer is. Ook bij die algemene politieke beschouwingen hebben we toch heel duidelijk kunnen horen. Hè, die ook in de ja. Eerste Kamer gehouden worden. Dat uh, bijvoorbeeld een hele grote partij. Hè, plots een hele grote partij ja. met tien zetels. De PVV, Margiel ja. de Graaf, ja. daar behoorlijk tekeer ging. Uh, namelijk, ja, deze hele tent kan het beste worden opgedoekt... en elke ja. cent die er aan uitgegeven wordt, is uh, verspild. Ja, ja, ja dus dat dus is ik, een paar politieke, politieke taal. Die, die heeft, heeft ja, maar is dat raar als je dan uh, net nu. zegt dat het toch belangrijk is... En, Nee, nee, maar luister, de PVV met alle respect, tien zetels op de 75. Nou, en als die tien leden van. Oh ja, dus, van... Uh, er zijn partijen die ja, willen. Uh... Nee, weet ik wel, maar hij mag zijn statement maken. Dat moest hij kennelijk even doen. En dan heeft hij één keer gedaan. Dat, dat, ik, ik durf haast te voorspellen dat hij het niet nog een keer zal doen. Nou, uh, ik niet hoor. Nou, nee, nou ik wel. Nou, uh, wat, wat zetten we erop? Wat zetten we erop? Ook de PVV uh, uh, draait gewoon mee in het, uh, in het gebeuren... en de procedures en de processen in de Eerste Kamer. Nou, en oké, okay, op thuis... manier. Ja, maar mensen thuis denken dan... nee, die, die, die partij wil er eigenlijk vanaf, dus wat doet hij daar? Uh, no, dus dat dan echt eerst... geldt voor de SP... Ja, ja. Datzelfde geldt voor, voor D66. Ja, voor links is er ook niet gek op. Groenlinks is er ook niet gek op. Nee. En kijk, en, en, sorry, je moet je wel maar uh, zeggen... hele voortreffelijke senatoren in al die partijen die ik net genoemd heb. U runt van... eigenlijk een winkel waar men niet gek op is. Ja, ik denk dat de meerderheid uh, nog steeds uh, voor het in stand houden van de Kamer. Ja, maar maar ja. sinds, sinds de, de, de Eerste Kamer bestaat... is de discussie over de vraag of je moet bestaan. 1815 zijn we ja, begonnen ja. en twee kamers. Uh, dat overleven we nog wel in eeuw. Denk ik wel, ja. ja. Nou, maar ik Hoorbaan? vond die reacties Hoorbaan? op dat initiatiefwetsvoorwerp van de Partij voor de Dieren over ritueel slachten... vond ik een goed voorbeeld. Daar was dus een, een bepaald klimaat van discussie in de Tweede Kamer. Dat leidde tot een conclusie. En daar werd in de Eerste Kamer net even een andere invalshoek gekozen. Ja, ja, waardoor het de van tafel ging... Ja, maar een invalshoek die buitengewoon gewoon belangrijk is. Die, die met de grondwet te maken heeft. Die met de evenwicht tussen grondrechten te maken heeft. En dan denk ik, daar zie je hoe belangrijk het is... dat je dit soort dingen in twee instanties doet. En dat je niet in één golf en in één uh, beslissronde uh, in het parlement zulke zaken afwikkelt. Zo is dat. En dat heeft het respect voor de Eerste Kamer... denk ik alleen maar vergroot. Dat is dan vervelend voor de partij die met een initiatiefwet daar komt. Maar dat laat wel zien... Dat haar rol uh, als nadenkkamer, uh, waar het gewoon nuttig is. Ja, dus uh, meneer, ga gaat met andere woorden. U zegt er is eigenlijk helemaal niet zo veranderd aan die Eerste Kamer. Nee. En uh, het blijft gewoon en uh, nou, oh, is, als u zegt van wat is, ja? is er iets veranderd? Er is wel iets veranderd afgelopen okay. jaar. Ja, was ik naar op zoek, ik deed nou, er alleen een en... beetje lang over. Ja, nee, ja, sorry. Dat is een nadeel van bestuurders. Ja. En van vragen stellen. Er is ook. iets veranderd. De, de, de nadruk op, uh, op, de, uh, op Europa. Uh, ongeveer ja. 30 tot 40 procent van het werk wat we op dit moment doen in de Eerste Kamer heeft met Europa te maken. Ja. Europese regelgeving, de implementatie daarvan in de Nederlandse wet, etcetera. Want wij beoordelen vooral wetgeving zoals u weet. Dat is een belangrijke verschuiving die eigenlijk ongemerkt heeft plaatsgevonden. En na Lissabon alleen maar sterker is geworden omdat we nu ook proberen aan de voorkant te beïnvloeden wat er in Europa tot stand komt. En dat mag tegenwoordig. Ja, met Lissabon bedoelt u het verdrag, het verdrag van, Lissabon, van Lissabon wat ja. nu bepalend is voor... Ja. Dat heeft parlementen, nationale parlementen meer mogelijkheden gegeven... om invloed uit te oefenen aan de voorkant van het proces in Europa. En daar doen we met de Tweede Kamer samen driftiger mee. Ja, en de, soms in dat verband is het misschien wel raar... dat er gezegd wordt alsof we met minder Europa... of liever gezegd met minder Brussel toe kunnen. Het is gewoon een gegeven. Absoluut, absoluut. En dat wordt alleen maar groter. Ja. Dus is het eigenlijk kletskoek om te zeggen dat we met minder kunnen? Ja, dat vind ik ook onbegrijpelijk, dat mensen dat soort dingen zeggen. Want dat is het tegendeel het geval, naar mijn mening. Wij kunnen in ieder geval als Nederland niet zonder Europa. Dat zal alleen maar sterker worden. In uw partij wordt het toch ook wel eens een beetje wat... Ja, natuurlijk. Er zijn best sceptici die ook in de VVD roepen van... mag het een onsje minder zijn. Ja, Maar wat vindt u ervan dan? Nou, dat heeft vooral met onze netto-betaling aan de Europese Unie te maken. En niet zozeer met het instituut als zodanig, heb ik het idee. Maar die zeggen dat je met minder kan, vindt u? Dat vind ik uh, niet verantwoord, zo'n zo uitspraak. Uh, we moeten ons gewoon realiseren, nogmaals, dat uh, Nederland zonder Europa niet meer, niet meer denkbaar is. Ja, ja. En vindt u het dan ook jammer dat, dat, dat dit kabinet op de been wordt gehouden met een partner die nou juist heel extreem zo denkt? Nou ja, extreem ja, uitgesproken bedoel ja, ik. Dat kun je jammer vinden, maar zolang we zeggen, de uitgesproken ideeën van die partij maar niet de doorslag geven, vind ik het prima. Ja, ja, dus ze, mo ze mogen het wel vinden als je er verder maar geen last van hebt, bedoelt u? Zo is dat. Ja. Nou ja, op zich, dat is toch wel wat bad. Maar goed. Um, uh, meneer Polhaar, om, om even naar u uh, over te gaan. Ook om uh, die veranderingen in de samenleving, misschien zichtbaar te maken. Dan laat, ik het, laat ik het anders vragen. Wat zijn eigenlijk. Uh, want u, u bent eigenlijk de hoeder van onze rechtsorde, als ik het een beetje simpel zeg. Uh, u doet een opsporing. Uh, u uh, uh, moet zorgen dat de rechtsgang goed is. Dat wetten worden nageleefd. Um, wat zijn onze grootste dreigingen eigenlijk op dit moment? Nou, de grootste dreiging, dat is uh, uh, de grootste dreiging is eigenlijk het feit dat uh, dat, dat, dat het heel meer moeilijk in één zin te zeggen valt. Gisteren dacht ik dat het de pinautomaat was, dat je uh, daar uh, geld uh, uit denkt te kunnen krijgen, maar dat dat niet lukt. En dat je nou, wegloopt met ja, iemand u, anders. U noemt, u noemt, u noemt, u noemt ik een onderdeel, maar wat, wat ik de grootste dreiging vind, is dat, je, dat het eigenlijk de wereld uh, geweldig ingewikkelder geworden is sneller geworden is, mondialer geworden is. De wordt Europa is net gevallen, maar het gaat eigenlijk toenemende mate... niet alleen om Europa, maar over de wereld. En als ik een paar termen laat vallen in, in, in die, die ons, uh, ons werk in bijzondere kleuren... en ook buitengewoon complex maken en steeds complexer maken... dan gaat het over groot geld. Het gaat over internet. Uh, en het gaat ook over uh, de snelheid van, uh, van berichtgeving. Zo ja. kan het zijn dat de on ontrusting bij... van burgers kan te maken hebben met dingen die honderden kilometers verderop zijn gebeurd. En via de media tot ons komen. Ja, ja. Over maar, veiligheid gesproken. Maar bij, om, om, om dat iets, iets meer uh, voorstelbaar te maken voor, uh, voor ons, voor de luisteraar. Uh, u heeft het over snelheid trouwens, kunt u het wel bijbenen als, uh, als hoeder van die rechtsorde? Nou, dat betekent, het is toch wel goed om, om het Openbaar Ministerie nog eens even in perspectief te plaatsen. Ja. Als het om onze organisatie gaat, gaat het om ongeveer 700 toga-dragers die 250.000 strafzaken per jaar doen, misdrijfzaken. Een hele kleine organisatie. Dus om te beginnen dit, wij kunnen natuurlijk niet alleen met het strafrecht. Ja. Als het gaat om, om, om, om de handhaving van de rechtsorde, ja. dat zullen we met elkaar moeten doen... Uh, de u burger zegt eigenlijk... heeft de overheid nodig en de overheid heeft de burger erg nodig. Ja, maar u zegt eigenlijk die organisatie van mij is te klein. Die organisatie is te, is, is te klein als u daarvan verwacht dat wij de exclusieve rol hebben om die, om die rechtsstaat op de been te houden. We hebben een hele belangrijke taak als het gaat om het strafrecht. Ja. Het strafrecht stelt natuurlijk per definitie maar een fractie van de misdrijven aan de orde en, en, en zeker voor de rechter. Dat is, dat is belangrijk. We hebben een hele belangrijke rol erin... maar ook een belangrijke symboolfunctie om die rechtsstaat kracht bij te zetten. Maar die rechtsstaat zullen we met z'n allen uh, moeten, moeten omarmen... en met z'n allen de, op de been moeten houden. En met z'n allen bedoel ik dus alle Nederlanders bij elkaar. Ja, is dat bijvoorbeeld de reden dat ook uh, burgers worden ingeschakeld... om u in een antje te helpen? Bijvoorbeeld met uh, oud-jaar uh, vanavond uh, hey, om de buurt in de gaten te houden. Ik nou, moet nog we, nadenken we, of ik het ga doen. Maar... Als we met z'n allen ervoor zorgen dat het, dat het plezierig blijft... zelfbeheersing aan de dag leggen, verantwoordelijkheid... de term is al eerder gevallen, ja. nemen. Het gaat ten opzichte van, van ouders, ten opzichte van kinderen... ook ten opzichte van jongeren onder elkaar die op een hele plezierige manier ook feest kunnen maken. En als er de overheid nodig is om, uh, om daar waar het over de schreefraad kracht bij te zetten. Kijk, dan komt iedereen ook in zijn rol en zijn verantwoordelijkheid daar waar hij hoort. Dan hebben we aan een relatief kleine overheid uh, genoeg ja. om, uh, om, om de grenzen te bewaken. Ja, maar als ik uh, op een verkeersbord uh, kijk, rijdend in de auto uh, richting uh, Den Haag. En ik zie daar vervolgens een uh, nummerbord staan om tevens 7 op te letten. Om een, uh, om een uh, crimineel of een gezocht iemand mede te helpen opsporen. Is dat de route waar wij aan moeten denken? Nou, ik vind dat een hele goede ontwikkeling. En uh, u heeft ook uh, gemerkt dat uh, de afgelopen weken dat daarmee geëxperimenteerd is dat dat als de, als de bliksemresultaat had. Je moet daar natuurlijk wel zorgvuldig mee, mee, mee omgaan. Omdat het allemaal privacygevoelige informatie is. Maar als het gaat om ontvoeringen. Hè, dat ging in dat, in dat geval om een ontvoering. Dan is er, dus, er is iets ernstigs aan de hand. En dan vind ik dus prima dat je op die manier met moderne communicatie ook de burger kunt betrekken. Dan heb je dus heel veel meer ogen en oren op de weg. En je hebt gezien dat, uh, dat het toen ook heel snel tot resultaat heeft geleid. Ja, die... Dat is een goed, goed voorbeeld van een samenwerking tussen opsporing en, uh, en burger. Ja, die pet past ons allemaal, begrijp ik. Maar dat gaat toch wel vrij ver. Dat ik, uh, als ik uh, richting Den Haag ga, ook amper zal nog even mijn mede-automobilisten in de gaten moet houden. Omdat er op de borden allemaal nummerborden voorbij komen. van Dat zijn mensen die boetes niet betaald hebben of iets misdaan hebben. Nou, maar je moet het ook niet in het, in het overdreven gaan, gaan trekken. Je moet er natuurlijk wel selectief in blijven. Hè. Ernstige misdrijven, daar waar de politie het ook, uh, ook zelf niet kan of op een doodspoor is uitgekomen of dat er heel veel urgentie bij is. Denk aan die, wat ik ook een voortreffelijke ontwikkeling vind... Hè? Die, die, die Amber Alert, hè? dat doelt u eigenlijk op. Precies, hè? ja. Uh, bij, bij verdwenen kinderen. Dan is vaak die eerste 24 uur natuurlijk ongelooflijk belangrijk... Precies, ja. om, uh, om er direct bovenop te zitten. En uh, dan, dan, dan bewijst het ook dat, uh, dat er een goed samenwerkingsband tussen politie en burger uh, in dat soort selectieve zaken, dat ie, dat, dat heel goed maar werkt. mag je er iets om zeggen? De uh, Gaaf. Ja. Uw reactie van net van, ja, moet ik nou naar die, borden, op die nummers letten? Ja, waarom niet? Uh, oh, ik ja, vind het ja, een beetje heel veel zo van, ben ik mijn broeders voeder? Ja. Ja, dat zijn we toch tot op zekere hoogte allemaal, mag ik toch hopen. Ja. Uh, niet alleen uh, om uh, onze, onze medeburgers te corrigeren wanneer ze over de scheef gaan, maar ook om ze te helpen wanneer ze die hulp nodig hebben. Ja, maar dat zijn twee kanten van de medaille. Het komt vind... een beetje voort uit uh, de gedachte misschien uh, dat het zo zou kunnen gaan worden dat de ene helft van de bevolking de andere helft in de gaten houdt. Ja, en andersom... Nee, maar dat is, dat, is, dat, dat, vind, dat is volstrekt. dat We dat zijn maar geweldig goed in Nederland, gelijk weer overdrijven naar de ene of ja. naar de andere kant. Nee, we maken hier nou, gebruik. Sorry. We maken hier gebruik van moderne communicatiemiddelen... zoals die borden die we daar hebben en die een prachtig resultaat opleveren, zoals, ja, uh, ja. zoals Herman Bolhaar nu net zegt. Waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken? Als het werkt, dat heeft er in ieder geval voor gezorgd... dat een kind weer op de plek is terechtgekomen waar het kind thuis hoort. Ja. En niet op de verkeerde plek. Dan moeten we toch blij mee zijn? Dan moet ja. ik heel berik, mijn moeders hoeden. Ja, nou, ja. Ja, als dat ja. nodig is. Voelt u, eh, meneer Bolhaar, ook soms dat de, de, de, de, de, de politiek als, uh, als, als partner in uw werk... Hè? want je hoeft uh, bij een bepaalde zaak maar een kamerlid op te bellen... en die heeft meteen een oordeel over uh, de strafmaat... Uh, dat er snel moet worden ingegrepen, dat het anders moet. En, uh, ziet u dat ook als een meewerkende positieve factor? Nou, wat, wat, ik, wat ik er heel positief van vind... is dat ons vak dus een brandpunt van de belangstelling uh, staat. Ja, je okay. hoeft, ik zeg wel eens, als je op een verjaardagsfeestje bekend maakt... dat je bij het OM werkt, dan zit je nooit alleen... en dan ben je ook nooit vroeg thuis. Okay, dus dat, oh, dat, is, uh, dat is er heel dan. positief aan. Ja. Uh, en het is natuurlijk ook tegelijkertijd zo... dat veel van die zaken waar wij mee te maken hebben... dat die, dat die controversieel liggen. Dus dan vind ik het op zichzelf ook helemaal niet vreemd... dat er, dat er ook politieke belangstelling voor bestaat. Maar... Iets anders is dat je hiervoor moet hoeden, uh, uh, dat geldt voor, voor iedereen, uh, uh, dat, uh, dat je geen uitspraken gaat doen over schuld of onschuld, als er nog een rechter aan te pas moet komen. Dat is een heel ander vraagstuk. Maar ik vind, uh, en, en dat is natuurlijk alleen maar aan het toenemen de afgelopen jaren. dat het op zichzelf heel positief is dat er, dat er ongelooflijk veel belangstelling bestaat voor, voor ook het vak en, en het reilen en zeilen van het OM. Uh, en dat wij, en dat blijkt ook wel uit, uh, uit de ontwikkeling, en ik vind ook dat we daar verder in moeten gaan, dat wij ook als openbaar ministerie, uh, juist omdat we een kleine organisatie zijn... en niet allemaal alleen kunnen, dat we in toenemende mate... ook samenwerkingsverbanden sluiten, ja. daar waar het kan, met burgers... met, met het openbaar bestuur, waar, waar heel veel ontwikkelingen opgaande zijn... maar ook met, uh, met, uh, met, uh, met particulier bedrijfsleven als het kan om er voor, met elkaar voor te zorgen dat de veiligheid op peil blijft. Ja, de, de, een antwoord op de vraag die ik uh, even geleden aan u stelde... is nog niet uh, gekomen, namelijk... wat zijn nou echt de grootste gevaren... die ons als burger in dit land bedreigen? U suggereert een beetje hè, het internet, de snelheid. Nou, cybercrime wordt dan genoemd. Maar, maar noem eens een aantal voorbeelden waar wij echt last van hebben... meer last van hebben dan we denken misschien. Ja, maar? nou, een paar dingen. Ik denk dat, uh, um, daar willen wij ook verder op op ingaan zetten samen met het Openbaar Bestuur de komende tijd... dat in de eerste plaats erg gaat om die dingen... die direct nabij in, in, woon, in, in, in de woonomgeving gebeuren. Als het gaat om uh, uh, ogenschijnlijk kleine dingen. Uh, we hebben voorbeelden van wat we uh, homofoob geweld noemen. Uh, uh, beledigingen, pesterijen. Zoiets wat in Utrecht gebeurt. Ja, dat, dat, dat zijn dus lang niet altijd strafbare feiten. Maar dat kunnen feiten zijn die op wijk- en buurtniveau ertoe leiden dat er, de dat er zaken uit de hand gaan lopen... en dat mensen uitgesloten worden in hun lokale omgeving. Dat vind ik ernstig. Dus ook de kleine dingen direct nabij uh, in de wijk. Dat, dat, daar moeten we snel op reageren en, uh, en elkaar op ook aanspreken. Dat is één. Dan zijn er uh, veel zwaardere zaken... die vaak niet altijd even zichtbaar zijn. Dan praat je over wat wij ondermijning noemen. Vergroeiing tussen boven- en onderwereld. Uh, uh, bijvoorbeeld het rijlen en zeilen van, uh, van wat we nu met, met, met motorbendes zien gebeuren. Uh, vertakkingen naar de horeca, uh, hennepkwekerijen. Is, zijn dat, is, is, is het, met name die horeca, dat was deze week in het nieuws... dat in, in een aantal grote steden veel horecazaken gebruikt worden... om geld uh, wit te wassen of uh, dat bedrijfsleiders onder druk uh, staan van uh, uh, criminelen. Dat, dat is een groot probleem? Nou, dat is een, een probleem waar, waar we toch echt goed naar moeten kijken. Want je ziet in, in een aantal uh, gevallen dat, uh, dat er mensen zijn... die zich proberen een uh, invloed in die horeca te verschaffen... en die horeca in hun macht te krijgen om vervolgens daar geld weg te sluizen... of op een verkeerde manier geld te verdienen. Ja, en die motorbendes dan bijvoorbeeld... De, in Duitsland zijn bijvoorbeeld de Hells Angels... Uh, is een criminele organisatie, geloof ik, die verboden is. Waarom, we, we, we, kijk, hier wo, we, zeggen zij toch steeds dat ze de hele brave jongens uh, en meisjes zijn... die in het weekend het hartstikke leuk vinden om een eentje te toeren op zo'n een groot ding. Uh, t, t, t, t, zo is het niet. Moet daar dan niet harder worden ingegrepen? Nou, U hebt, uh, heeft gezien dat we, daar, uh, dat we daar heel scherp op uh, acteren. Want er zijn nu de afgelopen maanden verschillende acties geweest waar leden van, uh, van dergelijke clubs zijn aangehouden, voor de rechten zijn gebracht en voor een deel nog vastzitten. Die in verband worden gebracht, onder andere met afpersingsaangelegenheden in die horeca. Op dat laatste vlak uh, zijn wij in toenemende mate, en dat is ook een belangrijke ontwikkeling... ook heel nauw in contact met het openbaar bestuur. Want vaak is een burgemeester mm -hmm. degene die een vergunning kan uh, van weigeren... of kan verlenen voor een horecaonderneming. En uh, je kunt dus ook aan die kant uh, voorkomen dat, dat degelijk praktijken doorgaan. Hè. Dus dat is, dat is de samenwerking die nodig is, informatieuitwisseling die nodig is... tussen openbaar ministerie en, uh, en, en gemeentebestuur... om er samen voor te zorgen dat dit soort verkeerde praktijken... In die, in die ondermijningsachtige ontwikkelingen, dat die worden tegengegaan. Heeft u wel middelen genoeg eigenlijk? Ja, in principe hebben wij, hebben wij middelen genoeg... Uh, het is niet altijd makkelijk om, uh, om, om het euvel uh, echt aan, aan, aan, aan, aan de dag te brengen. Omdat uh, dit mensen zijn die, die ook goed nadenken om, om, hun, om hun zaken te verhullen. Hè. Uh, en er uh, dus is vaak intensief onderzoek voor nodig om het, uh, om het boven water te trekken. Maar u hebt ook gezien, dat, en dat gold ook voor het verbieden van, van manifestaties de afgelopen weken, dat gelukkig burgemeesters daar hun rol ook in, in nemen. En, en dat we daar beter in worden om, om vanuit die één overheidsgedachte ook samen met de schouders tegen elkaar te opereren. Ja. Meneer Noorda, qua eh, onderwijs, laat het woord middelen vallen. Dat is nou net iets waar u het meeste last van heeft, namelijk dat ze er niet zijn en steeds minder worden. Nou, er is een gekke tegenstelling. Dus aan de ene kant uh, de minister president die zegt wij moeten van de 7 en 9 worden. Uh, een andere keer zegt hij van wij moeten op het gebied van onderwijs en onderzoek moeten we bij de top 5 van de wereld horen. En het feitelijk gedrag. Uh, we, in de praktijk komen we er steeds meer, meer tegen dat. Er uh, stond deze week weer een verhaal in de klant dat er gedacht wordt om de studiefinanciering in feite af te schaffen. Nou, dat is dé manier om inderdaad van een 7- en 9 te maken, niet dus. Uh, wij geven aan onderzoek ineens een half miljard per jaar minder uit. Ja, dat is de manier om bij de top 5 te komen, niet dus. Uh, dus uh, het probleem dat wij daar met de overheid hebben, is een hardnekkig probleem dat men niet het geld uh, bij de woorden voegt. Maar in het kader van deze discussie vind ik wel van belang... om eens te kijken wat nou eigenlijk de positie van maatschappelijke instelling... in de samenleving is. En daar zie ik in het onderwijs in de afgelopen decennia... een uh, ontwikkeling in de richting van... Een school is zoiets als een supermarkt waar je uh, of een, uh, een, een, een bepaald bedrijf dat zorgen verleent, waar je naartoe gaat, waar je kinderen naartoe gaat en waar jij vervolgens de docent op aanspreekt of die dat doet naar jouw zin. In plaats van dat je realiseert ja. dat een school een gemeenschapsvoorziening is, die alleen maar kan bestaan. Als je daar zelf ook als samenleving, als ouders, als bedrijven in die omgeving, als dorps- of stadsgemeenschap mede verantwoordelijkheid voor neemt. En dat is niet iets politieks wat uit Den Haag moet ja. worden bestuurd, maar dat is iets dat wij als burger gemeenschappelijk hebben. Dat is een buitengewoon groot goed. En, en dat moet dat... meer beseft worden. Nou, dat, dat moeten we meer in de praktijk brengen. De Onderwijsraad heeft een mooi rapport uitgebracht. Ja. Uh, ongeveer een jaar geleden. Wat hebt u onlangs voor de school gedaan? Ja. En dan gaat het niet om de leesmoeder of ja. uh, de klasseouder. Ja. Dat is buitengewoon belangrijk. Maar dat gaat veel verder. Dat gaat dat wij allemaal in de samenleving dat dragen. En dat dat niet onderdeel is van politiek en het staatssysteem. En daar wil ik graag dat uh, in de samenleving in de komende jaren... veel meer het gevoel voor ontstaat. En dat bedrijven, uh, instellingen, individuele burgers... niet zich als belanghebbenden daar melden met een vraag... maar dat ze er zelf hun schouders mee onderzetten. Ja, Meneer de Graaf we vliegen door de tijd... maar toch aan u tot slot nog even gevraagd. Uh, als er iets misgaat in het land, we altijd naar de politiek gekeken. Uh -huh. um, als er iets niet deugt, dan ligt het aan politici. Uh -huh. Is daar iets mee mis met die gedachten? Ja, dat vind ik wel. Ik vind uh, überhaupt dat we uh, te veel zijn afgezakt naar een situatie... waarin als er iets gebeurt, onmiddellijk uh, gewezen wordt met de vinger... en dat er uh, barbertje moet hangen, hè. Dat, dat, dat principe. Uh, betekent eigenlijk dat we terecht zijn gekomen in een situatie... waarin uh, men vindt dat er geen fouten meer mogen worden gemaakt. Terwijl we allemaal weten dat waar gewerkt wordt, altijd fouten worden gemaakt. En als je mensen niet de kans geeft om fouten te maken... dan kunnen ze zichzelf ook niet meer verbeteren. Ik heb dat zelf bij de overheid achterliggende jaren meegemaakt... Hè. De, wat we dan tegenwoordig de indekcultuur noemen, is daarmee ontstaan. Hè? Je alles maar proberen af te dekken en in te dekken... dat je maar niet achteraf nagewezen wordt dat jij een fout hebt gemaakt. Dat verlamt een heel boel innovatie, heel boel creativiteit. Dat niet, een zo, niet zo bang zijn dus? Nee, ik vind dat je mensen... mensen mo ik, ik moet niet te gek worden, maar mensen moeten, moeten fouten mogen maken. Als dat niet meer mag, dan, dan, dan creëer je een hele krampachtige maatschappij. Maar dat is okay. toch een rare paradox. Want aan de ene kant zeggen politici vaak... kleinere overheid is goed. Ja. Maar als ik dan uh, kijk en ik denk van... Is die overheid dan in staat om zichzelf wat bescheiden op te stellen? Dan, heb ik, dan, zoek ik, dan vind ik het niet. Nee, dat is maar, ja, ja. Hè? Dus de politiek heeft overal een oordeel over. Bemoeit zich overal ja, mee. Ben je en zegt ondertussen, ja. wij moeten ons terugtrekken. Ben, maar ze ben ik, doen niet. Maar een kleine ja, ja. overheid betekent dat je de kans op fouten maken, groot wordt. En als je dat niet accepteert... Ja. dan moet je er niet aan beginnen. Oké, okay, nou, de, de tijd is om. Ik had het uh, bijna zelf vergeten. Herman Bolhaar, uh, Seybold Noorda... en de Graaf. hartelijk dank. Ik wens u een uh, hele prettige en rustige jaarwisseling. Ik weet niet of het gaat lukken, meneer Bolhaar. Dank u wel. En een heel Laten goed begin uh, vanaf uh, morgen en het hele jaar nog. Dit was TROS Kamerbreed. En uh, volgend jaar zijn we er weer. Straks het nieuws en TROS in Bedrijf. Tot ziens. Dag. Stoppen met roken, gezonder eten en meer tijd besteden aan partner en kinderen. Wat moet u doen om het komend jaar eens echt werk te maken van al die goede voornemens? Het mooie is eigenlijk, als je iets wil veranderen, dan hoef je niet een ander mens te worden. Managementsgoeroe Ben Tigelaar denkt het antwoord op die vraag te weten. Je moet eigenlijk meer jezelf worden zoals je bent op je beste momenten. Hij schreef het boek Dit Wordt Jouw Jaar. Morgenochtend tussen 7 en 8. Hou je vast? Een inspirerend gesprek met Ben Tigelari. Dit is de zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, die blessure, die helemaal weg. Ik had er ook een visio met wie het heel erg klikt. Hè? Want die kies ik natuurlijk zelf. Dat kan gewoon met mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken. Bij ONVZ staat jouw keuze van arts, ziekenhuis of medicijnen voorop.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 Bij Skoda geven we ruim 2500 euro klantvoordeel op de Fabia Combi Fresh. En nu hoor ik u zeggen, klantvoordeel? Is er dan ook een niet-klantvoordeel? Ja, dat is er. Niet-klanten krijgen geen airconditioning, geen elektrisch bedienbare ramen voor, geen extra speakers en vooral geen middenarmsteun voor. Behalve als ze klant worden. U rijdt al een Fabia Combi Fresh voor 11.950 euro. En dat is inclusief klantvoordeel.